luistert naar de praattafel. Wetenschap op woensdag met Ossi, Ozier en Reget. Ja, en uh, vandaag uh, welkom. Dit is aflevering 51. We zijn er even uit geweest op een soort herfsthiaat. Uh, we moesten allemaal even bijkomen van die geweldige vijftigste... die we live gestreamd hebben. Uh, ik moet ook even melden dat Filip eventjes uh, langer uh, absent gaat zijn. Want hij, ja, hij heeft uh, nogal complicaties met zijn uh, ongeval wat hij gehad heeft. En uh, hij bij deze verontschuldigt hij zich. Uh, Niettemin uh, is mijn uh, grote vriend Mario online. Goedemiddag. Yes, zekers. Ik ben er weer. Groet uit Rotterdam. Hallo en welkom. Even kort waar we het over gaan Dankjewel. hebben. We hebben wat vaste onderwerpen, rubriekjes, techniek van de week. We gaan alles horen over de elektronenmicroscoop. In de Ig Nobel komt liftmuziek langs. Goed tegen verkoudheid, dat zou je nooit denken. In de ongrijpbare nou, mens gaan we het hebben over het Alice in Wonderland syndroom. Ja, dat kan ook nog. Ja. Uh, lees maar eens een goed boek en dan uh, op bijvoorbeeld Alice in Wonderland. En uh, je kan daar een syndroom van krijgen op het een of ander. Dat gaan we dan ook horen. Uh, <laughs> maar in, uh, we beginnen snel met wat uh, nieuwtjes. Een, een van de eerste die komt uit uh, scientias.nl. Dat is de uh, wetenschapswebsite uh, met heel veel interessante weetjes en dingen. En uh, nu ging het om het oudste leven op aarde. En uh, een, een jaar of tien geleden hebben wetenschappers uh, een ontdekking gedaan in het Midden-Oosten. Uh, ze vonden namelijk vetmoleculen, uh, zogenaamde sterolen... Hè? die waren 635 mm -hmm. miljoen jaar oud. Dat is behoorlijk oud, Mario, want dat is nog voor de ja. Cambriese nou, explosie. Zeker. Ja, als je kijkt, het leven kreeg een behoorlijke kickstart... ten tijde van de Cambriese explosie. Maar het is natuurlijk wel zo, daarvoor... als je echt over leven op aarde praat... het is allemaal begonnen met die cyanobacteriën. Die, en daar zijn, daar heb je, die, die, dat zijn bacteriën die hebben zo'n anderhalf miljard jaar... Uh, de, de, hun uh, zeg maar gebruik gemaakt van de zeeën die er waren. Het was het eerste leven wat ontstond... En ze deden daar fotosynthese en ze poepten zuurstof uit. Dus die beestjes, of die, die bacteriën moet ik zeggen... Uh, die hebben eigenlijk onze dampkring uh, gemaakt. Uh, en tegenwoordig zijn ze er ook nog. En tegenwoordig zijn we er niet zo blij mee. Want wij noemen dat tegenwoordig uh, blauwalg. Dat zijn cyanobacteriën die ons zwemwater verzieken. Maar dus dat was eigenlijk het eerste leven op aarde. En die, die hebben ook uh, fossielen achtergelaten. Dat zijn de stromatolieten, die vind je in Australië. Dat zijn plakken van bacteriën. Maar de eerste dieren inderdaad, wat jij zegt... dat, dat, dat is, is dus een ander verhaal. Dat, uh, men dacht inderdaad dat dat de eerste spons waren. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Nee, nee, nee. maar mijn sponsen, daar is ook iets mee. Hè? Want dat zijn, uh, dat zijn ook wel... Een beetje best bijzondere levensvormen. Nou, Het zijn officieel dieren, maar het zijn dieren zonder enige symmetrie. Dus het, het is het meest eenvoudige. Kijk, Als je kijkt naar de geschiedenis van leven... en de geschiedenis van het ontstaan van dieren... dan heb je dus de, de bilaterale, daar zijn wij bij. Dus wij hebben een tweevoudige symmetrie. We hebben een ruggengraat en zo zijn heel veel dieren. Maar je hebt ook een, een versie, dat is, dat is radiale symmetrie. Denk maar aan kwallen en, en poliepen en dergelijke. En je hebt ook... Uh, dat, is, dat is dan al wat primitiever en je hebt dus inderdaad dieren zonder enige symmetrie daar, dat zijn de allereenvoudigste organismen en dat zijn de sponsen oké okay. dus die zijn er die waren dus, dus ja dat zijn hele eenvoudige dieren eigenlijk dus ja. een, dus een beetje... maar dus uh, ja, dus een beetje meer respect voor die spons waar je me mee onder de douche uh, jezelf reinigt, zeg maar. <laughs> ja, want dat is eigenlijk, je, je bent zeg maar je, je rug lekker aan het insoppen met het lijk van een dier, eigenlijk. <laughs> Oké. Okay. Ja. Ik kan er and... anders van maken. Nee, nee. Maar ja, dat was ook inderdaad. Want uh, die, die sponsen. Ik, ik, toen ik in Turkije woonde, was daar ook een rem op. Omdat er veel te veel van die dingen werden opgevist uit de zee... en dan in toeristische ja. plaatsen worden aangeboden. Wat eigenlijk een soort roofbouw op, uh, op, op de been bracht. Waar, waar dan men ja. ook niet blij mee is. Want dadelijk zijn die arme sponsen helemaal uitgestorven. Nou ja, zeker. Ze hebben natuurlijk ook een plek in de, in, de, in, de, in de voedselketen. En ze filteren ook water. Het is een heel primitief gebeuren. Over het algemeen is het zo, ze zijn meestal enigszins bolvormig, waar dat alle kanten uit kan gaan. Maar ze hebben altijd wel een binnenkant en een buitenkant. En de, de wand, dat, dat, het is dus zeg maar een soort collectief van allemaal uh, losse diertjes... zou je kunnen zeggen, die die spons vormen. En, wat, uh, en uh, ze kunnen wapperen met hun uh, cilia, hun, hun kleine haartjes die erop zitten en zorgen ervoor dat er een soort stroom is. Dus het gaat zeg maar een gat in en via de wand gaat het weer naar buiten. En, en met het naar buiten gaan worden de voedseldeeltjes eruit gefilterd. Dus je zou kunnen zeggen dat het ook een soort filter filteraars zijn... en dat, die hebben natuurlijk ook een functie in de, in, in de voedselketen. Ja, ja. En, en dus ja, nou, is... ja, en over die sterolen, wat ze dan gevonden hebben... dat zijn dingen die, uh, jij vertelde me net... dat we die ook nog in ons lichaam hebben, sterolen. Ster, nou ja, uh, sterolen zijn volgens mij vetmoleculen. Die bestaan uit een glycerolmolecuul uh, glycerol, uh, met een paar vetzuren eraan. Dat zijn volgens mij sterolen. Mm -hmm. En dat heb, de meeste dieren hebben dat. Daar worden onze vetten van opgebouwd. En uh, het zit overal in je celwand. want uh, noem het maar op. Dus uh, ja, dat zijn volgens mij sterolen. Uh, en, maar jouw artikel, uh, de, jij zegt dat dus, dat dus uh, de, de stelling is... dat zeg maar de, de sponsen niet de allereerste dieren waren... maar er zaten nog dieren voor dus... Nou ja, ze zeggen nu in plaats daarvan uh, zijn die sterolen die ze dus wel gevonden hebben van 635 miljoen jaar. Ja, lieve mensen, dat is onbegrijpelijk lang. Hè? Als je denkt, de Egyptenaren die waren 5000 jaar geleden bezig met piramiden en dit is dan 635 miljoen jaar. Uh, maar die sterolen die zijn dus kennelijk achtergelaten door uh, algen. Veel simpelere organismen waarvan uh, reeds bekend was... dat ze een miljard jaar geleden op aarde waren. En wat heeft deze fonds nu als uh, uh, conclusie? Dat, uh, ja, dat het leven, dat de dieren pas eigenlijk maar 100 miljoen jaar geleden zijn begonnen. En, en niet wat ze eerst dachten van 635. Dus ja, het, is, het leven is dan uh, een stuk jonger dan men dacht eigenlijk. Uh, ja. Ja. Ja, ja. Nou ja, goed. Het, het, het klinkt interessant. Alleen, ja, het, het, het, het, dat scheelt nogal. 635 miljoen jaar geleden. Uh, maar dat is dus dan 530 miljoen jaar geleden. Ja, voor die De dieren, Cambriese dus... explosie. ja. Dus als je kijkt, het grote begin wat je in alle boekjes kan lezen... is die Cambriese explosie. Dat is ongeveer 500 miljoen jaar geleden. Mm -hmm. Toen werd ineens een golf van uh, uh, fossielen werden, zijn er gevonden uit die periode. En de stelling was, van nou, daarvoor had je natuurlijk ook al dieren... maar die hadden nog geen skelet dat kon fossiliseren. Ah ja. Dus, dus dan, hou, dan vind je ook helemaal niks natuurlijk. Maar inderdaad, dat is toch wel een aardig... dat is toch wel een behoorlijk verschil, 100 miljoen jaar ja, ja, precies, want dan komen dus, uh, we van ja. 635 komen we in de buurt van die 500. Hè? Dus die Cambriese explosie, ja. dus uh, er was inderdaad niks daarvoor. Uh. Ja, en dan uh, een beetje uh, zielig, zielig, vervelend nieuws. Uh, ik weet niet of dat iedereen nog weet, ja, wat oudere mensen zullen dat zeker weten. In, uh, in Midden-Amerika had je in Puerto Rico met name, uh, stond de grootste... Uh, telescoop, uh, radiotelescoop. En dat was eigenlijk een grote kom tussen een aantal heuvels en bergen. En dat is Arecibo. Dat was die telescoop. En dat is een enorme uh, oh. zeg maar schotel die, die in, het landschap inge... ja, in het landschap gebouwd was. En daarboven dan met kabels mm. hadden ze dan antennes. En die konden ze dan bewegen om op die manier zo te richten. En dat was de grootste Schotel uh, op aarde. En uh, ah, nou, die, we... die is niet nee, meer ja. te repareren, helaas. Want uh, dankzij <laughs> onze climate change uh, zijn er een aantal stormen achter elkaar uh, overheen gegaan. En elke keer als ze bezig waren om dat uh, te fixen, dan kwam er weer een nieuwe storm. En weer brak zo'n kabel. En dan moet je je voorstellen, zo'n antenne die was 36 meter in doorsnede, die hing daarboven, die is dan omlaag gevallen in die. Kom, en ja, dat probeerden ze dan weer op te wow. hangen. En, en je moet je voorstellen dat die kabels waren acht centimeter dik. Dat is nog een, een serieuze kabel. Maar ja, moeder natuur is nog serieuzer, want uh, weer ging ja. dat ding omlaag. En nu wordt er niet meer gerepareerd. En uh, ja, de overblijvende oh. stukken die worden nu uh, verdeeld over andere telescopen en zo. En dat is wel een beetje uh, zielig, vind ik, want dat was toch ja, ja. ja. Het nou ja, dat. Het wordt ook onstuimiger het weer. Dus we hebben natuurlijk wel meer telescopen overal staan. Het is nog maar de vraag hoe dat dan met de rest van uh, het, het telescoop uh, gebeuren... Uh, hoe veilig ze zijn. Over het algemeen staan die dingen uh, op, op, on, op plekken met weinig uh, bebouwing. Omdat je dan uh, geen lichtvervuiling en dergelijke hebt. Denk aan de bergen in Chili. Er uh, staat een hele grote. En, uh, zo, dus zo heb je een aantal plekken op de aarde waar, waar, die, dingen, uh, waar die dingen staan. Alleen ja, met, met, met de opwarming van de aarde... Wordt alles omstuimiger. Dus het is nog maar de vraag of dat uh, veel gaat betekenen. Ja, Toch? daarom. Nu is het wel zo dat uh, de Chinezen die hebben gedacht van... Uh, oh, we can do it better. En die, die hebben er ook zo eentje gemaakt. En uh, dat is nu de allergrootste ter wereld. En die doet het nog wel. Uh, okay. Dat ding is al in, uh, in, nu in 11 januari eigenlijk is die in gebruik genomen... Het uh, heeft een diameter van 500 meter. Het is een beetje hetzelfde uh ,zelfde principe. En, uh, ik zet ook een link natuurlijk in het document hier van de, van, de, uh, van de praattafel. U kunt straks alles terugkijken op de site en dan ja. kunt u zich verder ingraven. Maar ja, die hebben eigenlijk een kopie van dat ding gemaakt. Alleen nog een stuk groter. En ja, en dat is ook hetzelfde. Dus een vaste schotel die, die eigenlijk uh, op de grond staat. Oh. Een grote kom, een enorm grote saladekom van 500 meter. En ja, en daar hangen ze dan een antenne boven. En ja, en die antenne die is dus uh, capabel om 38 gigabyte aan informatie per seconde. Te verwerken. Dus uh, dan ga je met je harddisk. Zo. Dan moet je inderdaad een serieuze harddisk hebben. Ja, zeker weten. Ja, en uh, nu al die, uh, ja. die datacenters die draaien op 16 terabyte schijven. Zo van Google en uh, Facebook en zo. Maar ja, die zijn dan ook eigenlijk binnen een paar minuten vol. Hè. Dus dat gaat echt heel hard. Ja. ja nou ja, bijzonder. Ja, uh, jij had ook nog iets nieuws vanwege... De... Ja, dat, wat, dat... Nou, dat was het, uh, een paar dagen geleden in het nieuws uh, in Nederland. Daar hebben ze een heel item aan geweest. Het was ook op het journaal en het was eigenlijk overal. In, in de bladen had het erover. Wij kunnen tegenwoordig resum... Je kan je tegenwoordig laten resomeren. Oh. houdt het in? <lacht> het heeft te maken met uh, begraven. Je... Resomeren, niet... resomeren? Resomeren, resomeren. Oké. Okay. Resumeren. Dus dat houdt in dat je dus niet begraven wordt en niet gecremeerd, maar dat je geresommeerd wordt. Dat is dus wat men zegt, het nieuwste van het nieuwste. Het is veel milieuvriendelijker. Je hebt een veel kleinere eco-footprint. Wat gebeurt er? Je lichaam gaat in een soort frituurmand... en dan ga je in een enorme bak met water in. En dat, dat water dat wordt opgestookt naar zo'n 150 graden. Daar gaat kalium of natriumhydroxide bij. Dat is een hele alkalische stof. En dat, dat staat een uurtje of wat te pruttelen. En dan, is, uh, alles, uh, dan blijft alleen het skelet over. Dat wordt vermalen tot gruis, tot poeder. En de rest gaat hups, zo uh, het riool in, zal ik maar zeggen. En dat, dat, werd verkocht, dat werd verkocht als het nieuwste van het nieuwste. Ze noemden het met een duur woord uh, alkalische hydrolyse. En dat klinkt natuurlijk allemaal interessant... maar ik zat zo te denken van uh, hydrolyse, uh, natri of ik, natriumhydroxide, kaliumhydroxide. Dat ken ik ook, dat ken ik allemaal. Sterker nog, dat, dat kennen wij allen. Wij hebben al geresumeerd, dat doen wij eigenlijk al. Dat deden we jaren geleden al. Namelijk dat systeem van kalium- of natriumhydroxide. Hydro, uh, dat is de allereerste gootsteenontstopper. Dat gooi je als je een verstopte gootsteen had, dan gooide je dat erin en je schonk er een, een, een fluitketeltje kokend water op. En die vetprop die was flops weg en je, je gootsteen deed het weer. Ah, ja. Dus eigenlijk ga je gewoon de gootsteen opstop waarin. <laughs> daar hebben ze natuurlijk niet over, maar het is precies hetzelfde. Ja, ja, en dat halen ze... Dus nou ze ook ja, de, wat de, moet je daarmee? Dat halen ze dan ook <laughs> bij het kruidvat. Vermoedelijk. halen ze gewoon een hele vol met die rommel. <laughs> maar ja, ja maar het, het is ook wel een beetje poëtisch. Hè? We leven ons leven en de ene piekt hier, de andere piekt daar. Maar uiteindelijk eindigen we dan eigenlijk letterlijk allemaal in de goot. Hup, zo drie al in. Toch? Ja, zeker. Uh, toevallig, nu herinner ik me... gisteren was op de radio hier in België... een interview met uh, dokter Vogel. En dat is niet die man die u in het, ook in het kruidvat... of bij de ethos ziet met al die medicijnen en zo. Maar nee, dit is de man die dat uh, nieuwe uh, speekselkleertje heeft ontdekt. Uh, weet oh ja, in dat? de keel, ja. Ja, en uh, ja. Wat, wat bleek? Ze waren dus bezig met onderzoek naar uh, prostaten... En daar gebruikten ze een heel speciale scanner voor. Ja, dat waren te veel een huppetuppe ap scanner Dat weet ik dus niet meer. Maar mm -hmm. nu blijkt dat uh, prostaatweefsel en spikselklierweefsel... heel sterk op elkaar lijken. En, en toen ze zo nou, het is allemaal hadden... klierweefsel. Ja, en toen, ja. Hadden, en toen ze dat dus uh, bekeken, die scan... toen was er inderdaad uh, meneer Vogel, die zei van... Hey, en dat zit dus eigenlijk een beetje achter in de keel, achter je keel, onder in je hersenen. En, en het evolutionaire doel van dat ding schijnt om, om achter in je keel dan nog wat speeksel los te laten, die je, je doorslikken gaat helpen. Dus dat zou oh, ja, de dan functie het wel een functie zijn. Ja. Maar het is toch wel heel bijzonder dat ze nu nog een nieuw kliertje vinden. Terwijl ze al sinds mensenheugnis uh, mensen aan het opensnijden zijn. en onderzoeken zijn aan het doen. met autopsie en alles. Dat ze dan nu toch nog. Zeker. Een... Dus wat is er nog allemaal ja, je te moet... vinden? Hè? Ja, maar ja, je moet er toevallig naar zoeken. Uh, en je moet het af... Kijk, je hebt natuurlijk ook een verschijnsel. Uh, waarbij weefsel. wat niet ergens thuis hoort, toch hier en daar in je lichaam voor kan komen. Mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld een vriend, die houdt zich ook met histologie bezig. En die heeft mij een heel boeiend artikel gestuurd. En hij kwam zelf in een preparaat iets tegen dat hij ook niet begreep. Hij bekeek een, een koep van een long, van een muis. En uh, daar vond hij hartweefsel in. En dat schijnt dus af en toe gewoon voor te komen... dat met een foutje in de aanleg hier en daar... daar hebben we allemaal een beetje last van... dat hier en daar cellen te vinden zijn... die er niet helemaal in thuishoren. Dus misschien dat, dat dat een beetje verklaart... waarom niemand gelijk uh, vreemd opkeek... toen er klierweefsel in de keel werd gevonden. Okay. Maar uh, ja, als het heel erg veel op de prostaat lijkt... ja, wie weet... Uh, dus heb je inderdaad keelkanker en je hebt nieuw weefsel. Wie weet kunnen ze dan die veelste grote prostaat gebruiken... om dat in je keel te zetten. <laughs> ja, zoiets. Toch? Ja, de, de, dat was <laughs> wel het, de, het punt van meneer Vogel ook. Dat dit waarschijnlijk uh, kon gaan helpen. Want uh, met name mensen die bepaalde soorten kanker hebben... hebben daarna. Want ze merkte ook van bijvoorbeeld met bestralingen... Met bestralingen, ja. dat uh, mensen dan achteraf klachten hadden dat ze moeite hadden met eten en uh, soms ook hoesten ja. en een droge keel en zo. En nu blijkt dus dat dat inderdaad, dus wat het mij gaat helpen, is dat ze dan de bestralingen zo gaan aanpassen dat dat gebiedje ontzien wordt. Dat ze de... dus niet meer. Uh, nou energie... ja, zeker. Dus ja, hey. ja, het vervelend met, ja, het, het met bestralen is, is dat met name klierweefsel uh, snel, uh, aange, snel uh, het, het haasje is. Dat is namelijk heel spongueus materiaal. Mm -hmm. uh, en je hebt twee soorten. Je hebt muqueus en seroos klierweefsel. Nou, mukeus, dat het woord zegt het al, dat maakt een beetje slijm. Dat doen ze met mucines. Als daar water bij komt, wordt dat slijm. En serous dat is water. Dus die, die smeren de boel. En als inderdaad die, die kleren doodgaan door een bestraling... dan valt er weinig te slikken. Ja, precies. Dus, ja. Uh, ja, dat, is, uh, dat, dus dat gaat die mensen in elk geval helpen. Of dat het ook de kanker geneest, dat is iets anders. Maar het, het zal toch in elk ja. geval het leven wat prettiger maken, laat ik het zo zeggen. Ik hoop het. Ik, ik... hoop het voor iedereen, ja. Yes. En dan uh, ja, nog een laatste in de nieuws. Uh, dat pikte ik op van de New York Times. Uh, dat is een. Uh, de, nu gaan we het hebben over Artificial Intelligence. Hè? AI. AI of hoe noemen ze dat in Nederland? Ik weet niet of dat daar al een mooi woord voor AI. is. <laughs> AI. Kunstmatige intelligentie. <laughs> Ja, uh, ja, nou, dat is nu echt uh, een doorbraak gekomen met een uh, nieuwe AI-machine. Dat is GPT-3. Uh, als je dat googelt, GPT-3. Dat uh, is een ding dat ontwikkeld is in San Francisco... Uh, dat is maanden in de maak geweest en wat kan die allemaal? Dat is een, een, een, het nieuwste natuurlijke taalsysteem. Genereert uh, tweets, het schrijft poëzie, het kan uh, e-mails uh, samenvattingen maken, het kan trivia vragen beantwoorden, het uh, vertaalt uh, talen en het uh, even writes its own computer programs en. Daar is een hele weelde aan links nu al te vinden... met mensen die ermee bezig zijn. Uh, dat is heel boeiend. Je kan die links vinden bij ons in de, in de, in de show notes van de, deze uitzending. Uh, dus deze zomer onthulde een kunstmatige intelligentielab... in San Francisco, genaamd OpenAI. Uh, daar kan je naar Open OpenAI zoeken. Een technologie die maanden in de maak was. Dit systeem, GPT-3 had die maanden besteed aan het leren van de ins en outs... van de natuurlijke taal, door duizenden digitale boeken. Alles van Wikipedia en bijna een biljoen, dus niet een miljard... dat is duizend miljard, is een biljoen, te analyseren... Mm -hmm. die op blogs, sociale media en de rest van het internet aanwezig zijn. Wow, en het is wow. echt spectaculair, hoor. En het is een uh, 23-jarige uh, jong, jong eikeltje uh, uit Salt Lake City. Die, uh, die werd uitgenodigd die dat ge... om de sleutel aan dat systeem. En, uh, en die alles gebruikt heeft van wat het leert aan die zeven... Uh, dus hij vroeg zich af of het wow. publieke figuren kon imiteren, schrijven zoals wij. Misschien zelfs chatten zoals wij. <lacht> dus bij ja. een, een van zijn... En zelf... Ja, zeg het eens. Nou, en ik zag ook staan dat hij ook kan schilderen. Nou, Bob Ross, daar rij je. Ja, ja Zo, de links, dus, de links ja, is... staan in de site. En wat wel heel interessant is... Uh, een van die experimentjes zijn... Uh, iemand heeft, uh, je kan dus eigenlijk een account maken en een uh, soort app schrijven. Je moet dan niet heel veel programma kennis, maar uh, toch iets hebben. En, en je kan dan uh, dus rechtstreeks met dat ding communiceren. Hè? Dat, dat is gewoon geen enkel wow. probleem. Dus iemand had gezegd van, uh, nou, ik wil daar uh, eens liefdesbrieven, liefdesbrieven laten uh, kijken wat daaruit komt. Dus uh, de twee vragen die hij stelt is van uh, Define a narrator. Dus hij wil eigenlijk weten wie dat uh, gaat doen. En dan uh, en dan gaat hij aan de gang. Dus mm -hmm. dus hij heeft een aantal uh, love letters laten maken en uh, een was a beautiful love letter. Ma maak een make me a beautiful love letter. Now my dear, I have never thought of love as a kind of thing to be acquired. I never aspired for a love that I could conquer, nor expected love to conquer me. But I always thought that love was more like a gift. No matter what I do or say, you'll always choose to love me. En <laughs> zo so gaat dat verder. Nou ja. Yeah. En toen zei hij nou, yeah. van, nou laten we eens iets grappigs doen. Uh, make me a dangerous love letter. Het wordt leuker Oké. My dear, I've been thinking about you a great deal lately. I can see the whole family sitting at breakfast. You at one end of the table, the children at the other, your husband <laughs> in this big chair at the head of the table, the dog lying at his feet, and the cat in its usual place in the center of the table. <laughs> and, then okay. I, and then, yeah, and then I begin to think of the farm. All the corn is in, the hay is stacked. Everything is as it should be. En dan nog verder is het van... There is music in the air. There is a city full of sin. <laughs> dan wordt het nog donkerder. <laughs> en dan, ik ga nog één voorbeeldje geven. Dat uh, is een love letter by Shakespeare. Hij zegt van, uh, maak eens iets in de stijl van Shakespeare. <laughs> Me thinks I see these things with parted eye. Dat is dan een directe quote uit Midsummer Night's Dream... maar daarna gaat het ding dus helemaal in de stijl en het metrum en iambische versmethode uh, verder. And to myself, they are both miseries. To divide them is only my cure. And yet that cure, which such as my folly, cannot be affected... but by those that make me want to seek a cure, enzovoort. <laughs> Uh, ja, en de leukste vind ik dan... je heeft ook er eentje in basic laten schrijven. Dus de mensen die yeah. iets, iets met computers... Uh, eh, regel 10, print hello. <laughs> <laughs> dus, Oké. Okay. En dan, dan kwam yeah. die regel 30, print you are sweet. En yeah. dan 50, I love you. En dan uh, regel 1000, rem get the heart back. <laughs> and then this returns oh, the a yeah. value if the heart was returned. <laughs> Ja, yeah. uh, yeah, uh, dus het gaat zo door. Het wow. lijkt me heel... Oh, en er is er nog een. A love letter written by Trump. <laughs> <laughs> <laughs> Dear Russia... <laughs> I hope you are well. We are. You've been a great friend and ally and we hope to continue by your side. Je <laughs> really special country with its incredible potential. It's been great getting to know you over these years. <laughs> Ik zou die link zeker openen lieve mensen. Hij staat in de show notes en er zijn nog een zo'n stuk of tien love letters um, love letter by the Statue of Liberty. Uh, bij Vogon Yelts, bij Nago... En een love letter written by a toaster. Wauw. En dan nog een love letter written by a toaster in a dramatic version. Dus uh, je moet een wow. beetje Engels kennen, maar het is erg grappig. En GPT-3 yeah. noemt nog veel meer visuele po poëzie... Uh, ook gewoon een poëzie, die kan hey. dichten en hij kan filosoferen. Je kan er filosofische vragen aan stellen. Uh, het ding kan zelfs schilderen. Ik heb uh, voorbeelden gezien van uh, kunstwerken... die waarschijnlijk uh, over een paar jaar in het MoMA komen te hangen. Ik zou zeggen, wow. probeer het eens uit, uh, leef je uit. ja. Hey, yeah. Kijk, we hadden al uh, Deep State en uh, Deep Fake. Maar we krijgen dus ook Deep Poetry, begrijp ik. <laughs> Zeker weten. Hey, we Absoluut. Gaan, uh, ja, we schakelen over naar het volgende onderdeel. Techniek van de Week. Wat we kunnen. Ja, en wat kunnen we met ja. een elektronenmicroscoop, Mario? Nou, dat is niet niks. Een elektronenmicroscoop is toch wel een heel bijzonder ding eigenlijk. Uh, want je kan daar... Uh, Enorme hoge vergrotingen mee zien als met gewone microscopie heeft een, uh, heeft een beperking. Je kan niet, uh, hoe zeg je dat? Niet kleinere dingen zien die kleiner zijn dan de golflengte van het licht. Mm -hmm. Nou, dat uh, de golflengte van het licht zien wij, dat is in het elektromagnetisch spectrum, dat zien wij mensen, het is een beetje tussen de, de 390 en in de 800 nanometer ongeveer. Nou, als het, als het kleiner wordt, dan kom je al in blacklight En dan ga je naar UV. En van UV ga je naar röntgen. En dan, dan op harde straling. Gamma-straling is de hardste straling. En aan de andere kant stopt het bij ons uh, bij zo'n kleine 800 nanometer dan, dan zit er wel bij diep rood en daarboven zit dan infrarood. Ja, dan dat is de radio. warmte. De infrarood. Ja, infrarood ja. is wat je ja, warmte dus. kan omschrijven. Dus wij, wij zien ergens tussen blacklight en, en warmte. En, ja, dus, dus tussen, de, zeg maar, tussen 400 en 800 nanometer, voor het teken, een beetje, zeg maar. Ja. Maar dat, dat is het dan dus. Dat houdt dus in, als je dus een lichtmicroscoop hebt... Dan, uh, dan houdt het op bij een vergroting van onder de 12, 1300 keer. Ga je daar boven, uh, met de beste lenzen die je kan hebben, proberen daar boven te komen, dan, wordt het, dan daar heb je niks aan. Want dan, dan is het alsof je een krantenfoto vergroot, waarbij je de, alleen de pixels groter worden. Dus dan praat je over lege vergroting. Cool. Maar uh, uiteindelijk is er een hele tijd geleden... in 1931 was er een Duitse natuurkundige die heel slim was. En die dacht van, nou, dat we, dat, elektronen gedragen zich ook als, als golfdeeltjes. Als lichtdeeltjes. En dat zijn natuurlijk golfjes. Mm -hmm. Dus hij dacht van, als ik dan in uh, een, een vacuumbuis maak... en ik ga losse elektronen gebruiken... Dan heb je dus uh, het voordeel uh, dat die golflengte oneindig veel kleiner is. En als je dan uh, lenzen kan ontwerpen die hij dus ontwerpen heeft. Maar dat, dat zijn elektromagneten waarbij je die, die, uh, de elektronen kan bundelen. En als je dan inderdaad zeg maar, een, een sensor kan ontwerpen die dat, die dat zichtbaar kan maken. En dan heb je natuurlijk nog uh, software nodig die dat dan vertaalt naar uh, dingen die wij kunnen zien. Dan kom je bij ontzettend veel hogere vergrotingen. Uh, als je kijkt bij die dingen... Uh, er zijn eigenlijk ruwweg twee soorten van uh, elektronenmicroscopen. Je hebt TEM en je hebt SEM. TEM, dat is transmissie-elektronenmicroscopie. Dus dan gaan de elektronen door het preparaat heen, net als een gewone microscoop. En aan de onderkant zit dan de, de... Wij hebben daar dan, zeg maar... Bij ons zit daar de verlichting en bij ons gaat het naar onze ogen toe. Maar daar is het dan andersom. Dus het gaat van boven door het preparaat heen, op een sensor. En die kunnen met een ccd-camera of met een film worden, worden vastgelegd. Oké. Okay. Maar dan praat je dus over... Uh, uh, dat, is, dat, dat is de hoogste vergroting. Dat gaat uh, t, tot enige miljoenen malen zelfs. De mooiste foto die ik ooit heb gezien is echt... De, uh, het, uh, het, het, het, het elektronenraster van losse, uh, losse atomen die je ziet. Je hebt, je, het is dus echt gelukt om losse atomen als bolletjes... in een raster te zien liggen. Wow. Dat is ongelooflijk. Uh, veel verder dan dat zal het niet gaan. En, maar dat is dus een TEM, dat is de allerhoogste vergroting... maar je hebt ook nog de SEM, dat is de Scanning Electron Microscope... oftewel Raster Electron microscope. daarbij wordt iets afgetast. Dus, dus je neemt, dat zijn veel kleinere vergrotingen... tot 100.000, misschien, misschien 200.000 inmiddels, dat weet ik niet... Maar dat is wel veel attractiever, want wat je dan doet, is bijvoorbeeld: je wilt een, een antenne van een, van een, van een mug wil je prachtig in beeld hebben. Dan moet je eerst die antenne in een wat ze noemen een sputterkamertje doen. En daar wordt, daar wordt dan een soort goudlaagje opgedampt. Dat gaat met, met, met een plasma gebeuren. Uh, en uiteindelijk uh, dat goud, uh, dat is wat je leest. Dus die, die, die vergulde antenne gaat, zeg maar, de scanning-electron-microscoop in. En die, dat wordt dan gescand en afgelezen. En dat zijn inmiddels al hele schattige kleine dingen. Je ziet ze bij die CSI-series. Dat, dat is altijd een vette plug voor de mooiste spulletjes, natuurlijk. Ja. Maar je ziet in die CSI-series vaak zo'n zo groot uitgevallen koffiezetapparaat staan. Waarbij zeg maar de, de, de, de, uh, het stukje, zo noemen ze dat, waar, waar het dingetje in zit, is, is, is een soort, uh, waar dus dat antennetje in zit. Dat is een soort koffiepethoudertje geworden die je erin doodt. Mm -hmm. En binnen een paar minuten zie je gewoon uh, die antenne met uh, 80.000 maal vergroot of zo. En, en, Terwijl bij de eerste elektronenmicroscopen, toen ze er net waren, was dat zo groot als een, een klein gepauw. Ja, ja, maar nu, dus dat is ongelooflijk. Dat opdampen van dat goud, dat voegt dat niet iets toe aan de vorm. Het lijkt me dan alsof daar een soort iets om, om het dingetje heen komt wat je wil bekijken. Maar dat vervormt het niet ofzo? Hoe moet ik dat zien? Nee, nee, want dan, dan, dan praat je dus, dat is dus uh, dat opdampen van dat goud. Dat is dus eigenlijk een, uh, hoe zeg je dat? Een laagje van eigenlijk maar één. Uh, één uh, ja, uh, het is een ontzettend uh, een klein dun laagje. Het enige wat het doet is in ieder geval het, het oppervlak bekleden. Maar dat is dusdanig dun dat je zelfs met honderdduizend keer daar geen last van hebt. Okay. Het is niet zo dat je dan een dikke laag ziet zitten of zo. Nee, nee. Het, nee dat, het, dat is het, dus niet zo. Het vormt uh, het object niet uh, of zo. Helemaal niet. maar. Nee, en, en dan, maar dat zijn natuurlijk, uh, dat zijn natuurlijk ontzettende... Ja, ik wou dat ik zo'n ding had. Het lijkt me fantastisch om, om daarmee te kunnen werken. En, en die zijn op en, Alibaba en, niet te koop, zo'n uh, bouwpakket? Nou, uh, nou die, inderdaad. Je kan uh, de Venom, dat staat voor... Uh, dus niet met een V, maar met uh, denk maar een fenomena. Het fenomeen, de Phenom. dat is al een apparaat... die heb je al voor zo'n kleine 60.000 euro staan. Oh, okay. En, dan heb, je, en dan, dan heb je een soort groot uitgevallen koffiezetapparaat. En dan op de grond zit er ligt een, een vacuumpompje met, met, met een paar slangen en dat is het. Dus, het. dus tweedehands, wie weet, dan praat je al over een, een stevige middenklasse auto, toch? Ah, ja, ja, ja, ja. Dus ja, dus, dus het, wie, wie weet zegt nooit nooit. Het is toch wel uh, heel bijzonder. Ik weet van de microscopievereniging in België... dat er iemand twee van die dingen heeft staan. En die, uh, die heeft ze uit als hobby uh, gewoon gebouwd. Ah, ja. uh, surplus wat uiteindelijk verouderd is... In, bij, op de een of andere universiteit. En dan voor uh, weinig verkocht wordt. Betekent wel dat... Uh, kijk, het is toch wel zo... dat je wel een aardige uh, elektri elektriciteitsrekening hebt. Want... Bij de raster-elektronen-microscoop moet je dus tussen de 100 en de, en de 30 kV moet je produceren. Mm -hmm. uh, en, bij, uh, en bij de transmissie van 100 tot 400 kV... Uh, bij een behoorlijke amperage, dus dan verbruik je wel evenveel. Dus laten we zeggen, een klein zwembad of zo. Oh, ja. Dus het is, uh, het is wel een serieuze slok op, zal ik maar zeggen. Maar het is een fascinerende techniek waarbij je dus uh, ongelooflijke uh, uh, details kan waarnemen. Dus dat heeft gezorgd voor enorm veel doorbraken in uh, met name de microbiologie natuurlijk. Ja, ja, ja. En over dus... doorbraken, dat, die doorbraken die komen aan de lopende band. Hè? Want dat gaat, uh, dat gaat maar door, het gaat maar door, het gaat maar door. Zeker, dus dat is, dat is op zich natuurlijk... We uh, een, een leven in een fascinerende tijd. Laten we het daarop houden. Ja, zeker. Dat absoluut ik, zo. ik hoorde dan in de nieuwsshow... Hè, die, die op zaterdag op, uh, op Hilversum 1 te beluisteren is. Hè. Vroeger was dat Hilversum 1... Uh, dat is een heel ja. populair radioprogramma in Nederland. Uh, zo vanaf half negen tot elf uur, elke zaterdag. Goed beluisterd, kei interessant, mooie onderwerpen. En die worden dan wat uitgebreider behandeld. En dan blijkt nu ook dat er een uh, soort apparaat is. Uh, ook zo'n heel handzame versie om, om hersenactiviteit uh, te bekijken. En uh, psychologen die gebruiken oh, ja. dat nu... Uh, Ik zal proberen daar volgende week wat meer over te vinden, maar nu, nu kunnen ze dus in real-time twee mensen tegenover elkaar zetten en elk zo'n ding opzetten op hun hoofd. En dan eigenlijk met een heel draagbaar klein toestel kunnen ze heel nauwkeurig meten wat er allemaal in de hersenen gebeurt en zo, zonder al die, uh, die enorme scanning telescopen enzovoort. Of... Ja, die, die grote ja. Ja, die, die ziekenhuisinstallaties en zo. Dus wat dat betreft zijn we niet zo heel ver meer af van die periode... In, uh, wat je op Star Trek had. Dat zo iemand zo met zo'n scanner zo een beetje vlak over je lijf heen gaat... en dan uh, concludeert uh, wat, wat er allemaal mis is of wat er allemaal goed is. Het zit er wel aan te komen, denk ik. Nou ja, zeker. De, de, de ontwikkelingen staan niet stil. Het gaat in sommige gebieden keihard en keihard. Sterker nog, het gaat sneller dan dat wij evolueren. Dat betekent in de praktijk dat steeds minder mensen precies weten wat er aan de hand is. Nee. En dat inderdaad voor een hele hoop mensen de wereld onbegrijpelijk begint te worden. Ik bedoel... In, in, in, als je in het jaar 1600 leefde, dan timmerde jij aan een kerk... waar je zoon aan zou timmeren en waar je vader aan had getimmerd. Ja. En nu, mijn vader die heeft de, de eerste auto in de straat zien komen... en mensen op de maan zien lopen. En het gaat steeds sneller. Dus het is voor een hele hoop mensen niet meer te bevatten. Dus het, de, de, de, de mogelijkheden gaan sneller dan dat wij kunnen bijbenen, zou ik bijna zeggen. Ja, Waardoor precies. steeds meer mensen, we, steeds meer meten van steeds minder als het ware. Je krijgt echt spikes van kennis... Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Uiterst kleine deelgebieden waar men enorm ver in gaat. Je hebt tegenwoordig zelfs wetenschappers die wetenschap bedrijven. met alleen maar de kennis van wat ze vinden op internet. En dat kan. Ja, ja, dat is. Dus, er wordt dat heel ook... veel onderzoek gedaan. Met, met gewoon het doorzoeken van bestaande onderzoeken. en daaruit nieuwe conclusies trekken enzovoort. Dus. Dat is inderdaad een heel... En iemand die daar ook heel bedreven in was, denk ik... Dat is ons, het onderwerp van ons volgende onderdeel. Een terecht verguisde wetenschapper... Ja, sommige ja. wetenschappers die <laughs> doen fantastisch werk en daar waar we het tot, tot nu toe allemaal over gehad hebben. Maar sommige die moeten we ook aan de muur nagelen, omdat die helemaal fout bezig zijn. En gelukkig zijn die redelijk in de minderheid, maar ze zijn er wel. En <laughs> daarom hebben wij Zeker. Dat, dat zijn dankbare onderwerpen voor dit uh, item. Vandaag uh, heb je weer iemand gevonden, ene Martin Meijer Gerrit. Ja, Bax. Oh, ja, Bax. Oftewel Mart Bax in het kort Ja, dat, okay. is, dat is zijn achternaam. Maar die heeft zich minstens 15 jaar schuldig gemaakt aan, aan echt wetenschappelijk wangedrag. En dat dan praten we over, uh, dat is allemaal naar buiten gekomen in 2013. En men zegt ook dat de fraudezaak, hij was politiek antropoloog. En men zegt dat die zelfs nog omvangrijker was, die fraude, dan Diederik Stapel, waar we het eerder over hebben gehad. Ja. Het is dus een hoogleraar antropologie. Hij heeft uh, meer dan 60 artikelen echt volledig uit zijn duim gezogen. Die dus helemaal, wat ging helemaal nergens over. <laughs> oh en hij heeft uh, gepublice uh, bestaand gepubliceerd werk in een nieuw jasje gegoten. Van een nieuwe titel voorzien. En weer uh, een paar gegevens veranderen en dat weer in te dienen. Maar, maar, maar, maar en dan met name was, bij een. Maar was zijn schrijfstijl wel boeiend? <laughs> Nou, ze hebben hem wel. Uh, hij is wel altijd gerespecteerd geweest. Mm. Uh, ik bedoel, hij is betrokken geweest bij het Srebrenica-onderzoek van het NIOT, uh, een, een advieswerk van het Joegoslavië-Tribunaal. Hij heeft altijd bij de VU gewerkt, de, de, de, bij de Universiteit Amsterdam. Uh, alleen ja, hij heeft, uh, uh, zeg maar, uh, uiteindelijk hebben ze dat onderzocht. En hij is ook gehoord door een commissie. En hij kon geen enkel origineel uh, ter plaatse verzameld onderzoeksmateriaal overleggen. Omdat hij toen zei van ja, hij heeft zijn archief na 2002 opgeheven. Uh, de nodige informanten bleken overleden of vind, onvindbaar zogenaamd. Uh, en uiteindelijk is de commissie tot, tot uh, conclusie gekomen... dat hij zich ontzettend uh, schuldig heeft gemaakt aan... verschillende vormen van slordig en misleidend gedrag waarbij hij zelfs uh, heel sterk en vaak zelfs ook onwaarschijnlijk conclu conclusies wist te trekken. En dat hele onderzoek dat staat dus gewoon nu inmiddels online... En, uh, dat is, uh, en zo, uh, zo is dus zeg maar, een, een hele bekende wetenschapper... Uh, ja, aan het einde van zijn carrière is, komt dat dan allemaal boven. En wat doet dat dan met je? Hè? Dus, dan, is dat, uh, dan ben je oud-hoogleraar oud -hoogleraar en oud-wetenschapper. Uh, zeg maar, en dan wordt de beerput opengetrokken. En het blijkt dat je ontzettend veel lulverhalen hebt verkocht. Ja, dat zijn dat... natuurlijk hele rare dingen. En dan ben je ineens oud-hoogleraar ja, en... met een T. Ja, dan inderdaad. Dus, dus dan is je, je hele onderzoek, je hele wetenschappelijke carrière is naar de man. En ook al het materiaal, daar, daar heeft niemand meer wat aan. Want wat, wat moet je daar dan mee? Nee, dus dat nee. zijn natuurlijk hele rare dingen, zoiets. Dus best wel triest, eigenlijk voor. voor uh, waarom doen mensen dat? Hè? Dus, dus, uh, nee. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk. En, en is daar iets over bekend uh, wat hij zelf ooit. Uh, Waarom die dat deed of hoe, hoe dat zo gekomen is... dat hij ontspoord is geraakt of zo... Nou ja, kijk, wat ik zelf denk, dat zie je ook bij Dirk Stapel. Uh, uiteindelijk worden zijn dat soort mensen worden gezien als een autoriteit. En dat, dat wordt steeds... Uh, de, dus, dus uiteindelijk, naarmate je dan meer naam opbouwt... word je steeds ongenaakbaarder. Mensen gaan je als een halfgod zien. Uh, je hebt daar je eigen onderzoeksafdeling. Je hebt een open budget. Iedereen wil bij je, wil bij je werken. En ja, dan zit je in een soort bubbel waarbij iedereen, eh, waar alles wat je zegt wordt, wordt voor waar aangenomen. En dat zie je natuurlijk ook in, eh, bij, bij artiesten, bij Tijd en Wijle en dergelijke, dat dan, eh, dat dan de, de, de werkelijkheid een beetje uit het oog verloren wordt. En dat je gaat denken dat je, eh, dat je een halfgoddelijke status hebt misschien. Ah, ja, ja, ja. Het is toch die druk van buitenaf. Dan van, ik, ik, ik moet mijn ja. reputatie zo hoog houden. Dus ik, en dan begint dat waarschijnlijk onschuldig met een dingetje hier en daar. En dan kom je ermee weg en dan, oh, nou, dat werkt nog. Ja. Oh, dat kan wel ja. verder gaan. En dan voor je het weet. Ja, het is eigenlijk heel zielig, maar het is gewoon weer een aspect van onze menselijkheid, denk ik zomaar. Hè. En de, de, de ja, zwakkeren ja. Die kunnen daar geen uh, weerstand aan bieden. Dat is uh, erg spijtig. Dus bij deze ja, meneer, uh, Mart Baks, uh, zwaar verguist... en een uh, schande voor de wetenschap, als het ware. Ja, dat is jammer inderdaad. Het is wel goed dat men dat laat, zo laat zien. Dat in ieder geval aanstaande wetenschappers... toch wel goed nadenken, eerst iets beweren. Uh -huh. Maar uh, ja, het is zoals het is. Het is zoals het is, Mario. En uh, wij kunnen daar verder niks aan veranderen. Maar uh, ook weer een link over meneer Mart Baks... in onze show notes uh, te zien op depraattafel.be... of gewoon praattafel.be. Uh, als je praattafel podcast intypt op Google... dan uh, zijn de eerste drie pagina's van alles. Dus dat werkt wel. Uh, ja, hmm. we, uh, ja, dan uh, gaan we naar de Ignobels toe. Want dat is ook een uh, wederkerend ja. onderwerp. En je hebt dit keer in, uh, een heel apart iets gevonden. En, uh, we, we kennen allemaal het fenomeen van die liftmuziek... die vaak als afschuwelijk wordt omschreven. Van... En dan probeer ja. ik, want ik heb heel mijn leven... dus in de muziek- en studiowereld gezeten... Nou, Vaak klinkt dat best goed, in de zin dat het is vaak goed opgenomen en je hoort toch echt orkestraal werk. Nu, nu vraag ik me af als, als die muziek opnemen in welke studio's en hoe die technici wakker blijven. tijdens het... Dat is een goede vraag. Ik kan me dus niet indenken dat je daar acht uur per dag achter het glas zit en dan kijk je naar die opnameruimte. Waar dus een heel orkest met allemaal waarschijnlijk toch goed betaalde muzici die dan dus een soort uh, Mantovani-achtig uh, behang aan het spelen <lacht> zijn. En, en dat moet dan ook gecomponeerd en gearrangeerd zijn door iemand. Want uh, dat, je, je kan ja, niet zomaar tegen twintig mensen zeggen... nou, speel maar wat. Hè. Dat moet allemaal goed voorbereid zijn. Dus daar zit een enorme ja. business achter. Hè. Maar uh, het is meer dan dat, Mario. Ja. Want het, het schijnt geneeskrachtige werking te bevatten, geloof ik. Hè. Zo is het. Zo en, is het. Ja, en daarom gaan we nu luisteren naar jouw bijdrage. Dat is een tevoren in elkaar gezet ja. stukje... over uh, de, de effecten van muzak op je gezondheid. Hier is Mario over zijn ik Nobel. De Ig Nobelprijs van de wereld: De Ig Nobelprijs voor de geneeskunde 1997 is toegekend aan... Carl J. Czarnetsky en Francis X. Brennan Jr. van de Wilkes University... en James F. Harrison van Muzak Limited in Seattle, Washington. Voor hun ontdekking dat het luisteren naar lift Muzak... de productie van immunoglobuline A, oftewel IGA, stimuleert. En zo verkoudheid kan helpen voorkomen. Kan muziek je immuunsysteem een boost geven? En regelmatige seks? Enkele jaren geleden was psychologieprofessor Charles Czarnetsky... bij een lezing waar hij iemand hoorde spreken over een chemische stof... met de naam immunoglobuline A. Professor Czarnetsky startte meteen met een ambitieus onderzoeksprogramma... waarbij tot dusver een rol was weggelegd voor immunoglobuline A... muziek, journalisten, seks en het speeksel van een groot aantal mensen. Profetisch, voor professor Tjernetsky, wordt immunoglobuline A ook wel IgA genoemd. Deze chemische stof is een van de vele zogeheten antistoffen... die het menselijk immuunsysteem produceert als reactie op infecties of op andere gevaren. Professor Tjernetsky filosofeerde dat hij een bijna magisch middel... voor een goede gezondheid zou hebben gevonden als hij een gewone, plezierige activiteit zou kunnen vinden die het lichaam zou stimuleren... meer van deze stof te maken. Hij en zijn collega Francis Brennan gingen op zoek naar plezierige activiteiten... die dit effect zouden kunnen hebben. Dit was gemakkelijk genoeg te herkennen, want iemands iga peil is eenvoudig te meten... en speekseltest is alles wat ervoor nodig is. De eerste plezierige activiteit die ze testten was het luisteren naar muziek. Het onderzoek was simpel... Ze lieten vrijwilligers naar muziek luisteren en vervolgens spugen. Bij de eerste experimenten lieten ze de studenten naar muzieknoten luisteren. De studenten kregen een half uur vrolijke opgewekte muzieknoten te horen... en vervolgens hoorden ze een half uur sombere melancholische noten. De vrolijke muziek leidde tot een hoger immunoglobuline-a-pijl... in het speeksel van de studenten, maar de sombere muziek leidde tot een lager pijl. De professoren Czarnetsky en Brennan vonden dit bemoedigend. Vervolgens gingen ze een samenwerking aan met James Harrison van Muzak Limited. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor een groot deel van de liftmuziek overal ter wereld om een experiment te doen met bekendere soorten muziek. Ze testen vier groepen mensen. Eén groep luisterde een half uur naar een bandopname met zogenaamde omgevingsmuziek. De muziek die door sommige mensen smooth jazz wordt genoemd. Een andere groep luisterde naar diezelfde muziek, maar dan via een radio in plaats van een bandopname. De derde groep luisterde een half uur naar tonen en klikgeluiden. De vierde groep werd, zoals de onderzoekers het formuleerden, blootgesteld aan 30 minuten stilte. De onderzoekers onderzochten het speeksel van alle proefpersonen. Degenen die naar de bandopname met smooth jazz hadden geluisterd, hadden een hoger immunoglobuline A-peil in hun speeksel maar degene die deze muziek via de radio hadden gehoord, niet. Het speeksel van de luisteraars naar tonen en klikgeluiden... bevatte minder immunoglobuline A. Het speeksel van degene die aan stilte waren blootgesteld... was net als degenen die via de radio naar smooth jazz hadden geluisterd... niet veranderd. Volgens Jarnetsky, Brennan en Harrison waren deze bevindingen veel betekenend... en zouden ze een nieuw tijdperk in ziektepreventie kunnen inluiden... Nadat ze er een tijdje over hadden gepiekerd... besloten de winnaars dat ze niet naar de Echt Nobelprijsuitreiking... konden of wilden komen. De onderzoeksactiviteiten van het team gingen onverminderd voort... hoewel Harrison heel geleidelijk buiten beeld verdween. De professoren Czarniecki en Brennan deden vervolgens onderzoek... naar de invloed van muziek op het speeksel van krantenjournalisten. Het onderzoek richtte zich op tien journalisten op de redactie van The Times Leader in Wilkes Bar, Pennsylvania. De resultaten waren bemoedigend, stemden in ieder geval tot nadenken, maar waren wellicht nog niet overtuigend. Op dat moment verschoof de aandacht van Charnetsky en Brennan van muziek naar seks. In 1999 maakten ze bekend dat studenten die regelmatig seks hebben een sterker immuunsysteem hebben dan studenten die de daad minder vaak verrichten. Twee jaar later vatten ze hun onderzoeken samen in een boek getiteld Feeling Good is Good for You. De flaptekst van de uitgever vat het pakkend samen. De media vertellen u graag dat seks, lachen en andere eenvoudige genoegens goed voor u zijn. En u hoort dat maar wat graag. Maar is het promoten van plezier een aanvaardbaar medisch recept om de immuniteit een boost te geven? Kun je een infectie letterlijk met een glimlach bestrijden? Onderzoekers Carl Janetski en Francis Brennan zijn daarvan overtuigd. En voor hun gezamenlijke aanval tegen de verkoudheid kregen Carl J. Jarnetsky, Francis X. Brennan Jr. en James F. Harrison in 1997 de Echt Nobelprijs voor de geneeskunde. Ja, de, yeah. de echt Nobels. Iets wat je eerst doet fronsen en daarna glimlachen en dan toch van, hé, hey, daar is iets mee. Zou, zou die liftmuziek ja. ook misschien met coronapatiënten dat we in die ziekenhuizen en al die intensive cares die nu vol liggen, dat ze daar gewoon muzak op zetten. Misschien volgens mij. Dat ja, dat is dat, dat je, dat je zeg, maar, zeg maar doodziek ligt te wezen en als je de hele tijd de girl van Ipanema om je hoort. <lacht> dan, uh, ik denk, ik weet niet of dat Nee, nee, ik weet niet of dat werkt. Nee, nee. Maar goed, nee. zeg nooit, nooit. Nee, maar kennelijk heeft het toch ja. een soort invloed in je hersenen en wat dan je lichaam be, be, beïnvloedt. En dan komen we toch eigenlijk weer op ons andere item iedere week: de ongrijpbare mens. De ongrijpbare mens, een blik in het brein zeker weten. We hebben het ja. altijd maar over materie en elektronen enzovoort en biologen en cellen en sterolen waar, we het, waar hebben we het allemaal niet over gehad maar uh, er is ook een stuk uh, wat, wat we niet kunnen vastpakken en als die dingen allemaal een beetje verkeerde connecties maken of net een verkeerde golflengte of de, dan ontstaan er hele vreemde dingen en het kan niet vreemder worden dan het Alice in Wonderland syndroom Mario. Wat ja. je nou weer ja, ja. <laughs> nou ja, dat is eigenlijk dat is een heel bizar gegeven eigenlijk. Dat komt ook inderdaad weer niet zo vaak voor, gelukkig. Maar uh, er zijn, uh, het, het is begonnen eigenlijk uh, uh, al een hele tijd geleden. In, uh, je moet het zo zien. Als je kijkt in de Wat houdt het in? We praten dan over wat ze dan met een mooi woord noemen. Uh, uh, even kijken. Uh, make, uh, pff, ik ben even de naam kwijt. Uh, oh ja, ik zie het hier staan. Uh, metamorfopsie. Dat woord, is, <lacht> dat woord uh, zocht ik eigenlijk. Metamorfopsie. Dat houdt dus in dat je dus de, de wereld uh, verkleint of vergroot waarneemt. Dus het vervormt eigenlijk. Uh, het begon ook met een negenjarig jongetje. Dat was een van de eerste dingen. Die had twee jaar van tevoren uh, uh, klachten van vervormd... en klein waarnemen van zijn omgeving. Uh, men wist dat hij uh, astma had. Daar, daarvoor had hij dus een... Uh, metasom voor gekregen. En uiteindelijk kwamen ze erachter dat er een diagnose was metamorfopsie. Nou, hoe zijn ze daarachter gekomen? Uh, in 1865 schreef Charles Doxon... Uh, dat is een redelijke sombere en contactgestoorde man... met een rijke fantasie... Uh, het, de klassieke Alice in Wonderland... onder het pseudoniem Lewis Carroll, dat weet je misschien wel... Mm -hmm. Nou, patiënten met dat L.S. Eh, in Wonderland syndroom... die hebben abnormale perceptie en die hebben daar aanvallen van. Micropsie, macropsie of hallucinatie. Uh, en ja, de oorzaak de is niet uh, duidelijk. De prognose is goed, dus het is niet echt uh, vreselijk of zo. Er valt mee te leven op een bepaalde manier. Maar bijvoorbeeld als je in de, uh, in de uh, DSM kijkt... dan staan daar casussen in. Ik zal een stukje daaruit voorlezen... Uh, patiënt A, een 9-jarig jongen, werd verwezen... in verband met verschijnselen van visuele derealisatie. Als klacht had, had hij nachtmerries waarvoor hij al enkele weken last had. Hij werd dan gillend wakker en wilde niet getroost worden door zijn vader... omdat hij deze heel klein en vervormd zag. <lacht> zijn moeder was ook heel klein, maar hij herkende haar wel. Dus de dingen die hij in zijn kamer zag waren allemaal heel klein en zagen er ook anders uit. Soms leek ze zelfs op monsters. Bovendien wilde hij voortdurend heen en weer lopen en was hij niet te verstaan tijdens een dergelijke aanval. Hij had hierna kortdurend hoofdpijn en een dergelijke periode duurde gemiddeld 10 minuten. Ook op school heeft hij enige malen aanvallen gehad waardoor hij het bord bijvoorbeeld enorm groot zag en de lettertjes heel klein. Ook de klasgenoten en de juf waren heel klein en op grote afstand... Uh, er waren verder geen klachten, behalve regelmatige hoofdpijnklachten. Uh, zijn moeder en haar familie waren bekend vanwege C1-STR-Remmer-deficiëntie. Dat is dus een, een, een, acteerde, ja, dat is een ingewikkeld verhaal, daar gaan we het niet over hebben. Maar zij had dus ook last als meisje, last van migraine. Overigens zonder het uh, aura, wat je wel eens hebt bij hele zware hersenpatiënten, uh, migraine patiënten. Hoewel. Maar het is dus inderdaad een, een, uh, maar één casus. Maar er zijn meerdere casussen beschreven... Uh, en uh, het is nog steeds iets wat niet begrepen wordt eigenlijk. Het zal je maar overkomen. Je, je loopt op straat en ineens uh, zijn dingen enorm groot of enorm klein. Het kan ook gebeuren met uh, onderdelen van je lichaam. Dat je ineens enorme handen hebt of hele kleine handjes. Hmm. Uh, en men vermoedt dat, uh, de, uh, dat er een prikkeling van de temporale kwap... Dus die zit aan, uh, aan de voorkant. Uh, met uitbreiding naar de occipitale schors Dat zit aan de achterkant van je hersenen. En dat, dat doet, uh, zeg maar, dat heeft, die is bezig met visuele waarneming. Dat dat systeem uh, uh, uh, de oorzaak is van, dat, van dit hele gebeuren. En, uh, uh, maar dat, uh, verder kan men er weinig mee. Want er zijn, uh, zeg maar, een, een, een stuk of 40, 50 gevallen bekend. En men weet uh, wat het is. Het is beschreven. Alleen, ja, uh, zullen er ooit achterkomen wat het precies is? Dat valt nog te bezien, omdat je natuurlijk bij een weinig onderzoek kan doen. En uh, die episodes gaan gewoon weg en mensen leven gewoon hun leven weer uit. Maar het is wel een van de meest exotische dingen die je kan overkomen, lijkt mij. Ja, het Toch? lijkt me iets voor mensen die, die graag LSD-trips of psilocybine trips doen. Uh, van, Wauw, had ik dat, <laughs> dan hoef ik die Rommel niet <laughs> te kopen. <laughs> ja, ja, je hebt, uh, ja, je hebt zo van die, uh, je hebt van die, van die quotes: plotseling begonnen objecten kleiner te worden en leken ze verder te staan. Dan noemen ze teleoptie. Of groter en dichterbij, dat is dan peloptie. Ik voel me alsof ik korter of kleiner word of ik krimp. Soms lijkt het net alsof mensen niet groter zijn dan mijn wijsvinger. Uh, soms gaan de jaloezie en het raam en televisie op en neer. Nou ja, dat is, uh, dat is LSD. Meer LSD dan dit is, er natuurlijk niet. Uh, en, gratis. Dus, dus, dus, dus, ja. en gratis. En gratis, dat overkomt je. Maar ja, het is wel lastig als je net bezig bent met, met een hersenoperatie. Of een. Uh, of je uh, zit ja, achter dit, het stuur is, van ja, het... een touringcar met 80 mensen erin. Ja, oh het duurt nog wel even eerlijk mee... dat ze bij de popstation ben. Bing, je zit er al. jongen jongen Ja, nee, dus, dus, dus dat zijn hele rare dingen natuurlijk. maar, maar ja, die... dus ja, wat moet je, wat moet je ermee? Het is een bizar iets, maar ik ben blij dat ik het niet heb. Maar ja. nee, nee, maar het is net zoals met andere zeer zeldzame aandoeningen. Die, die tonen vaak iets aan wat er dus eigenlijk een proces aan... wat eigenlijk daarvoor niet bekend was. Was, eh, dat heb je met stofwisselingsziekten en zo. Dan ontbreekt er een of ander ja. dingetje. En dan blijkt dus dat daar een heel proces eigenlijk aan de gang is. waar men misschien niet alles van wist. En dan opeens, eh, ja, doordat het fout gaat, weet men dat wel. Maar in dit geval hebben ze nog steeds geen idee. Dus eh, wat metamorfopsie veroorzaakt eigenlijk. Nee. Nee. Als je dus kijkt wat, wat ze eraan doen... het enige is dat is symptoombestrijding... dus anti-epilepticum, antidepressiva... beta-blokkers en zo. Uh, de, dat Stofjes die je dus ook gebruikt... bij mensen die uh, clusterhoofdpijnen of migraine hebben. Uh, dus symptoombestrijding. Hm. Maar het is heel zeldzaam. Dus, dus ja, er zullen ook niet al te veel fabrikanten zijn... die zeggen van... we gaan eens kijken of we daar wel tegen kunnen vinden... Om, omdat dat zo exotisch weinig voorkomt. Plus... Uh, het, het zijn vaak episodes die gewoon uh, stoppen als men ietsje ouder wordt. Dus het verdwijnt ook uh, het, uh, uit het leven, zal ik maar zeggen. En het is ook niet dusdanig levensbedreigend... Uh, de, dat je daar niet mee kan leven. Tenzij je natuurlijk piloot bent of zo. Dan zit je er natuurlijk niet op te wachten. Nee, nee. En als je ook... kijkt, het brein zelf is, is natuurlijk een, een onvoorstelbaar complex ding... Dus, dus er zullen heel veel, uh, daar kan heel veel in fout gaan, natuurlijk. Nee, nee. Dus, uh, maar het lijkt me ook inderdaad iets wat, wat gewoon uh, Ja, toch, toch um, naar boven zou komen als je als piloot. Uh, je moet dan niet voor vrachtwagenchauffeur of voor piloot gaan of voor zoiets. Uh, nee. Dat is het verkeerde nee. beroep, dan lijkt me. Hey, ja. Nee, ja. Uh... Alles over metamorfopsie en zo uh, zetten we ook in de show notes alweer. En uh, zo heel langzaam. Eén ding zijn we niet aan toegekomen. Dat is de levensvorm van de week. Maar die hou je nog te goed van ons. Want dat, uh, dat is een nieuw onderdeel. Ja. We hebben het vorige keer over de oosterdaks gehad. Uh, die nu ineens... Uh, ja, je maakt zo'n item en dan hoor je ineens een podcast... die uh, over die dingen gaat en zo. Dat is allemaal hetzelfde <lacht> als je een Citroën koopt... en ineens dan valt je op hoeveel Citroëns er rondrijden en zo. Dat is een beetje hetzelfde. Zo so is hey, uh, ja. ah. het. Hey, eh... Ja... Het eindtunetje. Yeah. Uh, uh, ja. En we missen ons aller... Philippe, uh, want dat was nog wel de smaakmaker aan deze tafel... maar... Uh, ja, helaas kan hij er niet bij zijn. Ik zou zeggen, Philippe, als je luistert en al diegenen die van jou houden... dat zijn er heel wat, volgens Facebook althans... <laughs> het allerbeste en heel veel sterkte met je herstelling... en hetgeen waar je nu Zeker. doorheen aan het gaan bent... Uh, ja, dus waar hebben we het allemaal over gehad? Uh, over artificial intelligence. U weet nu ongeveer alles over een elektronenmicroscoop... wat u nog niet wist en dacht van, nou, dat hoef ik niet te weten. Nou ja, maar dat is toch wel goed. En liftmuziek, wow. en dat is wat u nu dus ook hoort hier op de achtergrond... Nou, dit is wel eigen maaksel, Mario. Dus ja, geen lift dit is liftmuziek wat je oplift, hè? Lift is ook iets optillen. Maar je hebt wel de neiging dat je denkt van ben ik al bij de derde. <laughs> ja, ja. Toch? Het alles in wonderland syndroom. Uh, een haiku houdt u van ons te goed? Want de koeien die zijn ook nog met herfstvakantie hier vandaag. Uh, oudste leven op aarde hebben we het over gehad. Uh, uh, u kunt u zelf laten resumeren. Dat is dus door de gootsteen ja. laten wegspoelen. <laughs> <Als twaak. laughs> Zo is het. day. En uh, als, je, als je niet weet hoe je een liefdesbrief moet schrijven aan je geliefde... dan uh, ga je naar OpenAI en je klikt op GPT-3. En je geeft hem gewoon de opdracht om, om de mooiste liefdesbrief te maken ter wereld. En als je al die anderen wil lezen, ga naar onze website praattafel.be. Zoek deze aflevering op en uh, yes. je gaat dat vinden. He? En vooral, we ja, zijn natuurlijk. op Facebook, Spotify, Apple, Android. Overal kan je ons vinden. En uh, voor mij zeg ik alvast tot de volgende aflevering. En uh, ik zeg uh, goedenavond. Ja, dat... en dat zeg ik ook. Goedenavond. Tot de volgende keer. U heeft geluisterd naar de Praattafel Wetenschap op woensdag podcast.